Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een half uurtje demonstreren mensen in Amsterdam tegen Aziatisch racisme. Sinds corona hebben Aziatische Nederlanders vaker last van racisme en discriminatie. Maar er wordt maar weinig over gesproken, zegt de organisatie. Ik denk dat zeg maar, de eerste generatie of tweede generatie Aziatische mensen... hebben juist besloten om zeg maar, niet zoveel te zeggen over racisme of discriminatie. Want uh, ze voelen zichzelf als haastheer in Nederland. Maar wij niet. We zijn gewoon Nederlanders. Uit onderzoek blijkt dat Aziatische Nederlanders door de discriminatie voelen dat ze er minder bij horen. In Atlanta, in Amerika, zijn mensen van Aziatische komaf pas vermoord. Daarom wordt in Amsterdam vanmiddag gedemonstreerd. De politie in Arnhem is de rest van de dag nog druk om een drugslab te ontmantelen. Die werd gisteren gevonden op een industrieterrein. Volgens de politie is het een van de grootste crystal meth labs die tot nu toe ontdekt zijn. Er zijn drie mensen opgepakt. Een van hen had zich verstopt in een systeemplafond. Een Brabander heeft maar kort van zijn rijbewijs kunnen genieten. Hij had net zijn roze pasje binnen toen hij man weer moest inleveren. Hij reed namelijk keihard door een paar woonwijken heen. Agenten moesten meer dan 130 km per uur rijden om de automobilist in te halen. Uiteindelijk konden ze hem laten stoppen en moest de man dus zijn rijbewijs inleveren. In een van de bekendste nachtclubs van België is weer open. Club Fuse. Helaas kan je er niet helemaal tot het gaatje gaan. Het is een museum geworden. De eigenaren waren het zat dat ze al een jaar dicht moeten blijven. En dus toverden ze de boel om tot museum. Maar, het mag wel gedanst worden. Wij vonden dat na een jaar van gesloten clubs het clubben aan zich een beetje een verre herinnering werd. En heel abstract werd. Wij hadden natuurlijk wel een beetje schrik van hoe gaat de overheid en de stad hier naar kijken. Maar zij begrepen ook wel dat het effectief iets abstract is. En dat we dat op een coronaproof manier kunnen doen. Dus uh, het mag... Ze zitten de komende maand al volgeboek daar... met mensen die even willen clubben in Museum Fuse. Het weer dan nog. Het is een grijze dag. Heel langzaam trekt regen van het zuiden naar het noorden van het land. Daar regent het vanavond pas. staat een ferme wind. Het is 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging door werkzaamheden op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Amsterdam, Sloot en Knoop Bad 2 kilometer... met 10 minuten vertraging.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 I'm yeah. not Zandvoort op zaterdag bij CFM Zandvoort. Uur twee alweer in een regenachtige Zandvoort vandaag. Dus blijf lekker binnen en luisteren naar het geluid van Zandvoort. En uur twee hebben we onder meer nog de volgende onderwerpen. Ja, over een tweetal platen gaan we even bellen met scheepsmakelaar Frank de Visser. En het heeft alles te maken met de, de, de gigantische vraag naar tweedehands en gebruikte boten. Want ja, als je dit jaar, dit jaar toch in Nederland blijft... En dan uh, is er veel activiteit in de diverse jachthavens... en zijn er veel mensen op zoek naar een boot. En uh, daar gaan we eens even met Frank de Visser over praten. Van, uh, het motto is dan vielen op het water. Want ik denk dat het erg druk wordt op het water. dit Ja, dit, zou u dit... een, beetje, een beetje zaken doen? Nou, dat, ho dat horen we van meneer de Visser over een tweetal platen. En waar je op moet letten als je een, een gebruikte boot koopt... En dat soort dingen. Dus dat is over een tweetal platen. Half vier hebben we natuurlijk een evenementagenda. En dat heeft alles te maken met 23 april aanstaande. Verder is uh, het uh, zicht op het feit dat de, de renovatie van uh, de Theater de Krocht uh, eraan zit te komen. En uh, wellicht in deze tijd dat iedereen nog een, een groot aantal mensen met de financiën uh, aan het klaarmaken zijn. voor de belastingaangifte. Uh, niet uh, niet, geen, geen stress, want er is hulp bij het op orde brengen van je financiën. Dat allemaal uh, en nog veel meer in het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Dus ook, ik zou zeggen, ook het tweede uur bent u van harte welkom... luisteraars en kijkers, om te luisteren en te kijken... naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En we hebben er weer zin in, dus uh, kijk uh, gezellig mee in de studio aan de Tolweg 10A... naast de vaccinatielocatie hier in Zandvoort, www zfm-live.nl zfm-live.nl kijk je live mee en tot aan de vijf uur vanmiddag zijn wij er met uiteraard niet alleen heel veel nieuwe muziek, maar ook de gouden oude platen die we zeker voor je gaan draaien, waaronder deze disco klassieker van Jenny Burton. Een lekkere plaat, hè? deze van Jenny Burton en The Bad Habits. Dat allemaal op de zaterdagmiddag zo duidelijk. Gaan we praten trouwens met Frank de Visser. En het gaat allemaal over uh, de populariteit van de Boots. Maar eerst deze, van de weekend. Ja, yeah. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm with you. When you saw me caught you by surprise A single teardrop falling from your eye I don't know why I run away I'll make you cry when I run away You could have asked me why I broke your heart I wasn't there and just pretended like you didn't care. De single van de populaire band The Weeknd. En een van hun uh, grote hits van uh, de afgelopen tijd. Dat was Save Your Tears. Ja, als we deze muziek uh, horen, dan weten we dat het weer tijd is voor... Gaat het weer een beetje, meneer De Visser? Ja, alleen uh, volgens mij uh, is meneer De Visser uh, niet meer aanwezig onder de knop. Dus we gaan het uh, zo dadelijk uh, nog een keertje proberen. Even eventjes nog een plaatje van uh, Steve Wander... en dan zijn we zo meteen terug. Hopelijk bij meneer de Visser. Oh yeah, baby. Like de, de singel van uh, Stevie Wonder hadden we toch bijna de boot gemist uh, met uh, meneer uh, Frank de Visser, uh, albert Ja, maar ik moet op knopjes drukken waar ik nooit op druk. Nou, ja, het was ook een dat... tijdje geleden natuurlijk. Ja, dat, dus, uh, dat gaat, dat uh, gaat mis. Uh, nee, gelukkig uh, hebben we hem uh, aan de telefoon. Frank de Visser, Goedemiddag. Goedemiddag. Hey. In, de, in de studio. hallo, fijn dat je, dat je er weer uh, tijd voor ons hebt om uh, even in de uitzending te komen. Want uh, ja, de laatste tijd uh, horen wij heel veel berichten over dat uh, de boten enorm populair zijn. Dat zei ik uh, vorige week tegen uh, Albert-Jan. Nou, dan moeten we eigenlijk Frank hebben, toch? Ja. Nou, ik vind het een, een heel goed idee om, uh, om uh, daar mijn uh, mening uh, over te geven. Maar stel eens een directe vraag, want... Goed, uh, wij uh, hadden vorige week een item over dat het weer uh, hartstikke druk is in de jachthavens... en dat uh, iedereen zijn boten weer klaar aan het maken uh, is voor het seizoen. En daarnaast, door die coronavirus een heleboel Nederlanders niet naar buitenland kunnen... zich op uh, de tweede, seculderde derdehandse uh, botenmarkten gaan storten... waardoor die prijzen omhoog gaan. Uh, wat kan jij ons dan over vertellen? Um, ja, ik, ik, ik hoor het wel meer, maar ik merk het zelf niet eigenlijk in de handel... Want... Wel een feit is dat uh, uh, de, de, het aanbod is gedaald. Dat wil zeggen dat er al veel verkocht is. En dat houdt in dat de mensen over het algemeen uh, eerder de vraagprijs betalen. Aangezien er een schaarste is, zeg maar. Maar om nou te zeggen de prijzen zijn gestegen van gebruikte boten, Dat vind ik uh, prematuur. Dat vind ik, uh, dat is, eigenlijk is dat niet... Uh, uh, volgens mij niet van toepassing. Maar de omloopsnelheid is redelijk hoog. Ik merk het zelf ook. En uh, ja, uh, ik, ik krijg de, de, de, de laatste tijd veel grote jachten in de verkoop. En daar is het weer iets minder op dit moment. Dus ik kan de balans niet helemaal vinden. Um... Uh, even, ja, die, de, de, de grotere boten ja, die zijn natuurlijk... Uh, ja, ook de speciale prijsklassen zijn daaraan verbonden. Dat zag ik ook op je website. Uh, ja. uh, maar uh, we hebben nu jaren achter elkaar gehad... dat het aanbod van tweede- en derdehands boten voor, voor Binnenvaart Nederland gigantisch was. Maar jij geeft ja. nu aan dat inderdaad, inderdaad die markt wat uh, gespannener is geworden doordat veel meer mensen zich uh, op de botenmarkt uh, uh, storten om het zo maar eens te zeggen. Ja, 100%. procent. Dat is een, een, een ding wat uh, ontzettend uh, waarheid is. Uh, je moet één ding uh, niet vergeten dat uh, de, uh, de vergrijzing in de, in, de, in, de, in de bootjesliefhebbers ontzettend toeslaat. En uh, zoals ik dan zelf meemaak, dan verkoop ik een hele mooie boot. En, uh, en, ja, maar goed, die meneer moet stoppen, want die is al tachtig en zijn vrouw is niet meer. Of, nou, ja. Ja. Dat zijn dit soort zaken, uh, die spelen natuurlijk heel erg mee. En wat ik dus heel, heel erg zie, in, het, in de nieuwe markt voor de, voor de boten, wordt er heel veel gedeeld en gehuurd. Want wat is het niet makkelijker dan na afloop van varen, een vaarttochtje, je sleutel niet te leveren en uh, uh, je hoeft het zelf niet eens schoon te maken. Nee, dat klopt. Uh, maar uh, even terug naar uh, de, de, de enthousiastelingen die, die toch uh, zoekende zijn naar een boot. Waar moet je al zo, zo al aan, uh, aan denken voor, voordat je een boot gaat aanschaffen? Uh, laat ik beginnen. Als ik uh, het aanbod bekijk op uh, uh, sites zoals bijvoorbeeld Parkplaats, zeer gewild uh, medium. Uh, daar staan uh, ontzettend leuke booten. Maar vergis je niet dat een boot een, een, een technisch, uh, ik wil niet zeggen honden, maar het is eigenlijk uh, uh, technischer ingewikkeld dan een auto. Want hij wordt veel minder gebruikt dan een auto. Dus mocht je een boot kopen, laat altijd iemand met, met alle respect... Ja. En er is meer verstand van je jezelf om teleurstellingen te voorkomen, want die reparaties zijn heel duur en daar komt nog een feit bij dat het heel erg moeilijk is op dit moment om vakmensen te vinden die je boot kunnen repareren. Oké, okay, dus uh, nou, ik, ik, ik, ik wil ook uh, van zomer gaan varen. Uh, ik, ik denk Jij dat... mag altijd met mij mee. Of? Ja, nee, dat weet ik. Maar ik probeer me even in, in de geest van een, een aspirant koper uh, te, te, te, te verplaatsen. Uh, ik bedoel, uh, of ik, Dan is het natuurlijk belangrijk of je, uh, of je een polyesterboot koopt of een houten boot. Uh, of uh, dat je, je in het weekend alleen gaat varen. En dan heb je ook nog de keuze tussen een motorboot en een zeilboot. Met allerlei... Alles heeft, uh, ja, ja, alles heeft zoals je weet, uh, zoals Jan Kruijff dat altijd mooi uit weet te leggen ze nadelen en zijn voordelen. En uh, belangrijk is om te weten, als je, in, uh, de aanschaf, uh, als je uh, overgaat tot de aanschaf van een, een boot, of wat voor boot dan ook... Nee. Kijk eerst om je heen of huur eerst een bootje ja. om te kijken of dat je, je ding is. Dit is, dit is al de, de tweede keer dat jij het woord huren uh, in, in je mond neemt. Dat lijkt me ja. voor, voor aspirant, uh, boot, eigenaren tussen aanhalingstekens... een uh, hele verstandig gezat, gezet uh, de, de, deze ja. zomer dan. Want ja. Ja. Je, je hebt wel de lusten, maar niet de lasten. Ja, huur eerst een motorboot voor een week en kijk dan wat je er leuk aan vindt. Of je een zeilboot en kijk wat je er leuk aan vindt. Zie wat de beperkingen zijn en de mogelijkheden die daar uh, uiteraard natuurlijk zijn. En wat voor plezier je ervan kan hebben, hoe groot die boot is, uh, hoeveel mensen je wilt vervoeren. Uh, en, en, en als je overenthousiast een boot koopt, uh, ja. kan ik je wel vertellen dat de ideale boot niet bestaat. Ja. <laughs> Of, of je moet echt, echt diep in de buidel tasten. Ja, maar Frank, met een boot alleen ben je er natuurlijk niet. Want je hebt ook nog opslagruimte nodig. Of in ieder geval een haven waar je hem zeg maar, aan kan meren en dergelijke natuurlijk. Lichtplaatsen en dat soort zaken. Maar als je dat, een, een optelsommetje maakt voor onderhoud. Uh... ...brandstof... Euh, euh, euh, ...lichtgel... ...verzekering... Euh, ...en dergelijke... ...dan kom je toch gauw aan een, een bedrag... wat oploopt tot zeker... ...10% van de aanschafwaarde. Zo. Ja. En dan laten we zeggen dat je voor een toon koopt... ...dan ben je 10.000 per jaar kwijt. Dat is wel een ding waar je... Uh, ...bij stil moet staan. Nee, klopt. Je, je geeft, geeft het goed aan... ...10% ongeveer moet je, moet je... ...voor kosten en onderhoud... Reserveren als die ja, boot. Wat? Kijk, als je nou een roeiboot koopt voor 500 euro. <laughs> ja, oké. Okay. Wat kom je daar wel overheen? Hè? <laughs> nee, een kano. Hè? <laughs> <laughs> maar goed, een zeilboot, motorboot. Je uh, die, hebt die, die, tegenwoordig. Uh, die, de jeugd uh, koopt vaak een, uh, een. Een flat. Van die flatjes. Ja. Uh, door de grachten uh, heen. Een sloep. Ja. sloep. Ja. Een sloep. Ja. ja. En. Uh, dus. Uh, maar goed, in ieder geval, uh, verwacht je, je verwacht wel een drukke, druk, drukke vaars, vaarseizoen? Ja, ja, ja. En even terugkomen op de sloep. We hebben het daar vorig jaar ook over gehad Tijdens de uitbraak van de pandemie. Dat op, plotseling iedereen in de sloep ging komen. Omdat dat was je van het, nou, aangezien alle accommodaties toen dicht waren. En veelal op dit moment ook nog. Op de meeste sloepen zit geen sanitair. Nee. geen sanitaire voorzieningen. En, en uh, ja, dat wordt dus een ingewikkeld verhaal. Ja. Daar, daar komt nog bij dat je ook moet kunnen varen. En aangezien je tegenwoordig voor het behalen van een vaarbewijs geen examen... Ja, je moet examen doen, maar dat is puur theoretisch. Ja. Ook geen rieten kunnen varen. Nee, klopt. Maar... Wordt, het, en wordt het erg druk in de sluizen en er werd je ook wel meegemaakt, nog. ik dat? Ja. <lacht> Pijnlijk onderwerp. <lacht> nee, goed. Maar... Uh... Het is in ieder geval ook zinvol dat als je op die botenmarkt wil gaan begeven, dat je iemand in de hand neemt. Op een gegeven moment als je een beetje de keuze hebt gemaakt of voornemens bent, om iemand in de hand te nemen die technisch en, ge en ook gecertificeerd is om de boot te ja. de soort taxatierapport zou ik haar zeggen. Ja. Ja. ja, nou ik, ik zal uh, om het voor te geven, iedere, iedere jachthaven... ik ben een lid van een vereniging, een club, zelfvereniging. vereniging. En dan lig ik met mijn motorboot overigens. Dus. En iedereen kent wel een oude Jan of een oude Piet die je wel even helpt met het bijvoorbeeld winden klaarmaken ja. nee, van, van de motor. Dat is heel, heel verstandig, wat het moet gebeuren, anders kan ik niet bevriezen. Nou, uh, wat gebeurt er? De beste man heeft mijn boot uh, geholpen voor een, een paar biertjes. En, uh, ja. en uh, nou, de boot gaat te water. Dus vorig jaar ook al uh, de coronatoestanden. En dat moest allemaal hurry-up. En snel, snel, snel. En dat gebeurt er. De wierpot, dat is een filter die voor de motor zit om het water schoon naar binnen te krijgen, die was niet goed dichtgedraaid. Dus ik mocht pas na drie dagen terug gaan, er stond een hele motor onder water. Dus ja. Dit is een, even een dramatisch geval geweest, maar ik kan moeilijk iemand man zelf aansprakelijk stellen, want je bent eigenlijk zelf altijd verplicht om alles nog een keer na te lopen. Ja. Dus zijn het... Of onvoorziene uitgaven. Even omwille van de tijd, uh, uh, ja. Frank. Uh, ja. Zeg even je, je website voor mensen die zich uh, des even willen oriënteren. En kijken wat er zoal uh, komt kijken bij de aanschaf uh, van de huren van eventueel van een boot. Uh, nou ja, uh, ja, ik weet niet of ik dat reclame mag maken, maar in dit geval doe ik het graag. Ik vraag je... het nee, toch? Nee, nee. <laughs> <Ja>. <laughs> je er zijn nee, dus alleen voor mensen uit Zandvoort, hoor. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, dat begrijp ik. Uh, uh, en dan v-yachting.com een minietje, .com. v com. Ja. Oké. Okay. En ik, ik, ik, ik kan je nog... Even aangeven, ik heb ook diverse klanten uit, uit Zandvoort, zeer tevreden uiteraard. Kijk, nou, uh, nou begint het echt uh, reclame te worden Frank. Ja. Nee, nee, nee, nee, maar om, om aan te geven hoe moeilijk het is om een boot aan te schaffen. Dus ik, uh, jij was er bij Albert-Jan in, in Oren. Ja. Die man gekocht een zeilboot. hij wil eigenlijk een motorboot, Koopt een motorboot terug. En die motorboot heb ik nu ook weer moeten verkopen en hij heeft hier een zeilboot gekocht. Ja. Nee, je, je gaat dan voor, voor langjarige verbintenis aan. Frank, omwille van de tijd, hartstikke bedankt voor deze ja, toch even wat uh, algemene beschouwingen. Uh, omtrent het kopen, dan wel huren van een boot, zeil, dan wel motor. En uh, ik zou zeggen, uh, hopelijk tot binnenkort, ziens. Ja, 100%. Ik hoop dat de trassen weer open gaan binnenkort en dat het mooi weer wordt. Oké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 The ooh, ooh, ooh. Rock the bus, rock the bus, rock on your the bus, rock on with your Even speciaal gedraaid voor de botemakelaar Frank de Visser, die we net in de uitzending hadden. Deze single uit de jaren zeventig, Rock the Boat. Half vier geweest, tijd voor de evenementagenda. De vorige maand één jaar geworden Liam leidt aan de zeldzame ziekte SMA 2. Om geld in te zamelen voor het peperdure medicijn dat nodig is, wordt binnenkort een actiedag georganiseerd.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 Desondanks houden de ouders van Liam moedig vol om geld in te zamelen. Inmiddels is er al 61.883 euro opgehaald, maar dat is dus nog lang niet genoeg. Geef Liam aan een toekomst en help mee. Ga naar Steun Liam tegen uh, sma 2nl en doe een donatie. Nederland staat op voor Liam. Steun Liam. 23 april, zoals gezegd, is het dus die Liam-dag... -Liam met allerlei acties om geld in te zamelen voor het medicijn... wat moet zorgen voor een toekomst voor Liam en zijn ouders. Dus uh, 23 april, speciale actiedag voor de zieke Liam. En uiteraard gaan wij van CFM daar nog veel meer aandacht aan besteden... 2 miljoen euro, dat is nogal een bedrag, uh, Albert Jan, om ja. dat uh, binnen te krijgen. Klopt. Ja, alle kleine beetjes helpen. Dus uh, ga geven voor uh, deze actie voor uh, Liam. En dat uh, speciale medicijn wat, uh, wat hij nodig heeft. Uh, inderdaad, uh, om uh, zeg maar weer beter te Wordt hij dan beter? Dan, uh, dan, uh, dat heeft hij nodig. Dan kan hij, dan kan hij door. Oké, okay, nou, we houden de actie in de gaten. 23 april. Uh, allerlei uh, uh, dingen die dan, uh, evenementen uh, uh, die dan georganiseerd worden. om uh, Liam uh, inderdaad uh, te gaan steunen. En uh, geld binnen te halen, uiteraard. Uh, op naar de 2 miljoen. Moet gewoon lukken. Wij in de Salford gaan dat gewoon doen, toch? Er zijn al heel wat van die uh, misdaadseries uh, op tv geweest die uh, in de jaren tachtig speelden en dan uh, met name in uh, Amsterdam. En daar had je de discotheek en er werd altijd uh, de muziek van uh, deze Amsterdamse groep Partij gedraaid. En ook deze plaat Buddy Soul heb ik al diverse keren in uh, allerlei van die, uh, van die uh, criminele misdaadseries uh, uh, langs te horen komen op uh, televisie. Wel leuk en lekkere gauwe oude zo op de zaterdagmiddag. En uh, ja, een paar weken terug hadden we al... Uh, toen stond er nog geen uh, mobiele vaccinatielocatie uh, naast ons. Maar toen kwamen de mensen al uh, naar ons toe... en uh, toen belden ze al op naar uh, CFM, want wij zitten naast die uh, locatie. Van, uh, kan ik hier gevaccineerd worden? Nou ja, staat er ook weer twee mensen binnen. Ja, klopt. Dus uh, jij was net uh, aan het uh, babbelen op de radio... en uh, die stonden echt zo te kijken van... Huh? De, dokter komt, de dokter komt zo. Ja, waar, waar ben ik nou in? in, in, in echt. Je staat echt heel raar te kijken. Maar goed, grappig om mee te maken. Het is dus naast de studio van uh, CFM. Goed. Uh, ja, Theater de Krocht. Ja, we hebben een aantal, hadden door de jaren heen toch een aantal ho hoofdpijndossiers, om het zo maar eens te zeggen. Maar uh, in de renovatie van Theater de Krocht, daar is, is zicht op. Sinds Theater de Krocht een gemeenschappelijk bezit is... zijn er plannen, moties en amendementen ingediend... om de accommodatie om te toveren tot een hoogwaardig, modern gebouw... waar culturele verenigingen met goed fatsoen gebruik van kunnen maken. De eerste vervolgstappen voor de renovatie zijn inmiddels gezet. In het raadsprogramma van 2018-2022 werd wederom aangegeven... dat de Krocht gemoderniseerd moet worden. In oktober 2019 dienden PvdA en CDA het zoveelste amendement in om de renovatie van Theater De Krocht vlot te trekken. In oktober 2020 vonden er gesprekken plaats met de gebruikers en de beheerder van De Krocht... over hun wensen met betrekking tot het gebruik van het gebouw. In een informatiebrief aan de raad schreef verantwoordelijk wethouder Gert-Jan de volgende. Veldman en Riet Broek, architecten uit Leiden, is met de opdracht gestart. Er is afgesproken dat de renovatie in delen wordt opgepakt... En de eerste fase betreft het in kaart brengen van het gebouw... inclusief een inventarisatie van de staat van onderhoud. Daarbij is aangegeven welke onderdelen voor vervanging in aanmerking komen... en welke verbeteringen nodig zijn om tot een optimaal gebruik van het pand te komen. Daarvoor zijn meerdere schetsen gemaakt. Twee schetsen zijn besproken met de gebruikers... en dat heeft tot een positieve reacties en een aantal suggesties geleid... die nu door de architect verder worden uitgewerkt. Zowel technisch als functioneel voldoet het gebouw niet aan de minimale vereisten voor een theater. De kleedkamers zijn niet om aan te zien en de elektriciteit moet aangepast worden. Ook de indeling is niet logisch en is aan vervanging toe. Een van de ideeën is om extra ruimte te creëren door een kleine opbouw boven de bestaande entree te bouwen. En daarmee kan het, de kleedruimte achter het toneel worden vergroot en de keuken ingrijpend worden vernieuwd. En worden voorzien van veel opbergruimte waar grote behoefte aan is. Door het creëren van deze extra ruimte is een betere indeling van de ontvangstgedeelte mogelijk. Ook de plaats van het toiletten wordt bekeken en tevens zal er gekeken worden of er nog ruimte is voor een klein balkon. De grootste zorg is de uh, akoestiek te bewaren, want die is in het theater, wat een voormalig kerkgebouw is, natuurlijk uniek te noemen. Eind april moet het schetsvoorstel gereed zijn en dan zal ook een voorlopige kostenindicatie bekend worden gemaakt. Tot slot zijn de overleggen met de architect, gebruikers en de gemeente in goede sfeer verlopen... en worden de bijdragen van de gebruikers op prijs gesteld. Aldus Bluis in zijn informatiebrief aan de Raad. Het heeft heel wat jaren geduurd, maar er is nu eindelijk zicht op de beloofde renovatie. En dan eindig ik altijd met de historische woorden. Ja, maar ik heb eerst nog even een ander verhaal. Ja. En Daar komen we zo meteen bij, je weet Goed. wel. Oké. Okay. Theater De Kroch, daar heb je het over. Maar vroeger was het, dat stond er ook op trouwens... Met van die neonletters. Heel vroeger hè, heb ik het dan over. Wel uh, zo. Ja, Verenigingsgebouw De Krocht. Oké. Okay. Want volgens mij is het ook de bedoeling. dat daar. zeg maar dan meerdere. Zandvoortse verenigingen en stichtingen. ook. Uh, uh, gaan. Uh, ja, gevestigd uh, gaan worden. Waaronder de radio hebben we toen de tijd. Uh, in één keer uh, vernomen. Dus ik ben benieuwd hoe dat. Uh, oh, ja, ja. Ik ik kom ben, ook met de lucht Ja, ik ben benieuwd hoe dat uh, verder uh, gaat uh, aflopen. En dan mag jij zeggen. Wordt vervolgd When morning was night before said give up your guns and face the law up your guns and face the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 Een zoektocht naar het even, en soms is het de helft. Geef ik op voor het. Kom, even terug naar de kind, mee met de wind. Wanneer de wind weer is gaan liggen, stap ik terug in het zand. Zie de golf. En in één keer dacht Gordon: laat ik maar weer gaan zingen. Ja, op zich uh, geef ik je de platen van hem. Joder, terug op vasteland. Inderdaad, daar probeert hij weer bij te komen met alle nare dingen die hij meegemaakt heeft. En er is ook, of hij gaat verhuizen van Bladicum naar Amsterdam Noord. Naar waar hij vandaan komt, zeg maar, zo'n roets, Albert-Jan. Ja, nou ja, oké. Okay. Ja. Geef hem toch. En hij is ook weer gaan zingen. Dat, hè, ja, ja, ja. Wat, wat vind je ervan? En groots. Groots? <laughs> groots met een zachte heer? Ja. <laughs> ja. Oké, okay, uh, een kort berichtje. Nou kort. Hulp uh, bij op orde brengen van financiën. De huishoudelijke administratie op orde houden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bij Pluspunt is iedere woensdagochtend een werkplaats inkomen en orde... waar mensen geholpen kunnen worden met overzicht te krijgen in hun financiële situatie. Wanneer de coronamaatregelen toela toelaten, biedt inkomen op orde... een gratis Nibud-cursus Omgaan met Geld aan... De cursus is voor iedereen toegankelijk en een klein beetje ondersteuning kan al goed doen. Stress verlichten en schulden voorkomen. Inkomen op orde iedere woensdag van 9 uur s morgens tot 12 uur in Pluspunt. Dit in samenwerking met Doc en Pluspunt. Een opgeven kan bij de sociaal wijkteam apenstaartjesandvoort.nl, sociaal Wijk apenstaartje of telefoon is 023 574 0450. 023-574-0450. In ieder geval iedere woensdag van 9 tot 12 in pluspunt. En als u geïnteresseerd bent en, uh, en u hebt hulp nodig... loop dan die woensdagmorgen binnen en meld u aan. Dankjewel Albert-Jan. En tot zover ook uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Zometeen naar het nieuws. En weer van 4 uur hebben we er nog 1 uur lang met uh, uiteraard de vaste items. De pit report, het duur van de week en uh, natuurlijk ook het gedicht van de dag. Ik ben heel benieuwd wat het vandaag gaat worden. In Sos live, oh ja, daar moet ik nog over nadenken. Wat ik uh, Sos live ga doen, dat hoor je even na half vijf wat de keuze is geworden. Phil Collins is de laatste voor 4 uur.